Zo staat Alan bekend in de media. Tot nu toe lijkt Alan in elk geval een zeer gastvrije moordmachine. Aangenaam. Alan Carlson. Ik, wat, koffie? Terwijl de troost staat te pruttelen, kijken we even wat Alan ook alweer in de vorige eeuw aan het doen is. Oh, nou, helemaal niks. Alan viert al 15 jaar vakantie op Bali... Herbert en zijn Balinese vrouw Amanda hebben het daarentegen razend druk. Dankzij het geld van Mao Zedong heeft Herbert de meest succesvolle reisschool van het eiland. En heeft Amanda een glorieuze politieke carrière als gouverneur. Jij hebt het hele eiland omgekocht, of niet? Natuurlijk, hoe zorg je anders dat mensen doen wat jij wil? Uiteindelijk biedt president Suharto haar zelfs een baan aan bij de Indonesische ambassade in Parijs. Dat ziet Amanda wel zitten, want na de massamoord van voormalig president Sukarno is het lang niet zo gezellig meer op Bali. Goed, goed, ze spreekt dan wel geen Europees, maar Alan gaat mee als tolk, dus het zou allemaal wel loslopen, ja toch? ja wel. De paniek slaat echter toch toe als Amanda's accreditatie van twee minuten is veranderd naar een wie weet hoe lang durende lunch met president de Gaulle en president Johnson. Parijs, Frankrijk, 1968. Hallo, ik durf niet hoor. Wat moet ik tegen de president zeggen? Ik weet niks over dit land. Oh kijk! Daar zijn al die mensen weer om me aan te moedigen. Het is wel een heel gastvrij land. Hè, vind je niet? Die mensen zijn hier niet om je aan te moedigen, Amanda. Die zijn hier omdat ze boos zijn. Op mij? Waarom? Ik ben hier net. Nee, nee ze zijn boos op je tafelgezelschap. Op president de Gaulle. Die mensen vinden dat ze meer geld zouden moeten krijgen voor hun werk. Nou, waarom geeft hij ze dat dan niet? Dat, uh, ja, dat, uh, dat weet ik niet, Amanda. Maar luister, er zijn een paar dingen die je moet onthouden. Oh jee. Nou, Onthoud, ten eerste, je bent in Parijs. Ja? En dat is de hoofdstad van Frankrijk. Ja? Oh, nee. Een groot deel van de bevolking van Frankrijk ja? is kwaad op president de Gaulle. En ze willen dat hij aftreedt. Net als met Soekarno? Nou, precies. Ah, dan snap ik het helemaal. Mooi. Denk. Ik. Wacht... Oh nee, waarschijnlijk toch niet. Nee, nee hoor, ik vergiste me. Ik snap er nog steeds helemaal niks van. Het allerbelangrijkste is dat je tijdens de lunch alleen maar Indonesisch spreekt. Oké. Okay. Alleen Indonesisch. Juist, ik vertaal alles wat jij zegt. Vertaal ik voor president de Gaulle en president Johnson in politiek wenselijke uitspraken. Maak ik er iets moois van. Als jij gewoon vriendelijk blijft lachen, komt het helemaal goed. Ik comprends evident. Quelle est la portée des actuels événements, universitair puis socio. Ah, u moet ambassadrice Einstein zijn. Ach, naam. Salam wa tsiyam. Let u maar niet op de herrie buiten, hoor, mevrouw Einstein. En u bent? Alan Carlson. Ach, ik zal voor mevrouw Einstein tolken, ze spreekt helaas geen Engels of Frans. Ik begrijp het. President Johnson komt er zo aan. Hij zal zich wel vrolijk maken om al die verschrikkelijke rellen. Volgens mij vindt hij het buitengewoon geestig dat in de stad waar hij een vredesconferentie komt te houden. het praktisch oorlog is. Vreselijke vent. Wat? Wie zei dat? Dat heb je niet gehoord, Alain. Nee, ik heb niet gehoord. Wat niet? Wat? Heel fijn. Dit is mijn adviseur, Claude Pennon. Hij zal ook bij de lunch aanwezig zijn. Hey, aangenaam mevrouw Einstein. Salamat siang. En uw naam was? Uh, Alan Carlson. U, uh, u, u komt mij heel bekend voor. Dat hoor ik vaker. Laten we plaatsnemen. Ik heb het gevoel dat ik u eerder heb gezien. Ze hebben hier een uitmuntende foie gras. Uh, kom maar zo wel op. En daar schenken ze een knisperfrisse Sauvignon bij. We moeten nog even op onze Amerikaanse gast wachten. Oh, prachtige jurk heeft u mevrouw Einstein. Terima kasih. Oh, dat verstond u, hè? Uh, nou, nee, die dag. Uh, heeft u toevallig in de gulag van Vladivostok gezeten? Alan. Momentje, hier. Ze hebben het toch. Wel, nee, joh. Volgens mij wel. Oh, dit gaat helemaal verkeerd. Amanda, je doet het fantastisch. Good afternoon, gentlemen. Hello. How you doing? <laughs> Good afternoon. Mijn excuses dat ik laat ben. Wat kan het anti-Amerikanisme toch een puinhoop van Parijs maken? Dus ze dachten zeker, die goede Lyndon B. Johnson komt over de wereldvrede praten... en kletsverhalen verkopen over Vietnam. En wij zullen er eens een passend sfeertje bij creëren. My lord, wie is deze prachtige dame? Nama naam, Saya Amanda Einstein. Madame, verstaat u nou wel of geen Engels? Uh, uh, Alan. Aangenaam, president Johnson. Mijn naam is Alan Carlson. Ik ben mevrouw Einstein's tolk. U ziet er indrukwekkend uit. Dank je. Laten we bestellen. Mooi. Ik heb honger als een Amerikaanse buffel. Ja. Verrek. Nou weet ik... Nemen we een voorgerecht? U was bij het diner met die kwaaie snor. De kokkies in knoflook lijken me heerlijk. Kwaaie snor? Ja. Stalin, Stalin? Hoewel de boeijabessen ook erg goed klinkt. Ik weet het 100 procent zeker. U was de rechterhand van die nare maarschalk Beria. Waar heeft u het over, meneer Carlson? Penon is al tien jaar mijn trouwe adviseur. Wij tennissen zelf samen. Nou, dan tennist u al tien jaar met een Russische spion? Wat? Oh, monsieur le président, dat klinkt niet best. Nee, ik ga toch voor de coquilles. Penon, is het waar wat hij zegt? Het mooie, vette Pinot Blanc. Claude, zal ik meteen een fles bestellen? Ik weet het echt honderd procent zeker, monsieur le président. Arresteer hem, arresteer hem! Alan, wat gebeurt er? Cassio! Wat betekent dat? Wat zegt hij? Dat u een klootzak bent, monsieur de president. Alle weg. Ze hadden je dood moeten martelen in de goel. Like Ik probeer de irritante Russen klein te krijgen en u geeft ze werk. Nee, het gaat echt heel goed hier. In het heden. Eindelijk heeft commissaris Aronson Alan gevonden. Tot zijn grote verbazing wordt hij vriendelijk welkom geheten door die moordlustige maniak. Uh, ik ben commissaris Aronson. Aangenaam. Alan Carlsson. Wat? Koffie? De vesjöta vlakte Zweden, 2005. Uh. En hoe drinkt u uw koffie, commissaris Aronson? Ehm uh, ik, uh... Dat weet u even niet meer? <laughs> nee, ja, ja jawel, uh, zwart. Uh, en uh, wilt u dan gewoon zwart of Oppenheimer zwart? Oppenheimer zwart? Ja, toen ik nog koffie schonk op Los Alamos... wilde meneer Oppenheimer zijn koffie altijd zo zwart... dat zijn er van in de houding zou springen. Anders kon u niet goed nadenken. Ehm uh, doe maar gewoon zwart. Komt eraan. U begrijpt waarvoor ik hier ben, toch, meneer Kansel? De grootsteen, toch? Zit al dagen verstopt. Ik ben hier omdat u. <laughs> Grapje, natuurlijk, commissaris. U bent hier om mij te arresteren. Aronson? Aronson, we worden genaaid. Wat is er aan de hand? Ik ga naar de fax binnen. Fax? Het lijk van Bikker is gevonden. Oh, maar dat is toch goed nieuws? Djibouti, Aronson. Dat is zover dat ze nog geen alternatief hebben voor de fax. Het land Djibouti? Nee, de Wereldwinkel. Nou goed. Ik is hier nog een half uur van vermoord door Kalsen en zijn zieke vriendjes. En het lijkt me niet dat het lijkt dat 10.000 kilometer is gaan wandelen. Hemelsbreed is het minder dan 10.000 kilometer. Ja, maar, maar wel volgens de Google Maps looproute, Bianca. Denk je okay. dat ik dat niet gecheckt heb? Ja, ja. En ze weten zeker de dat die... De portemonnee van Erik Ben Piloent is gevonden bij een bomaanslag. Een bomaanslag? Ja, Aronson. Bikker is omgekomen bij een bomaanslag in Afrika. Ja. Maar hoe dan? Ja. Hé, hey Sepok, loop niet zo uit je reet de rufte, man. Ja, hallo. Dat ben ik niet. Zo raakt het hier al dagen. Echt? Wat eet jij? Ik ben het niet. Zo, alsof iemand is vergeten je uit de wasmachine te halen. In 93. Wat een loef oh. Het komt uit die Zweedse container. Hier, raak dan. En maak open dan. Ja, dag. Jezus. Nou, ik doe het zelf wel. Oh, Jezus. Een lijk, een fucking oh. lijk. Ik ga de kapitein halen. Nee maar, nee maar, doe normaal. Dan worden wij toch meteen verdacht. Kijk je geen tv of ofzo? Ja, wat moeten we dan? Weet ik veel. Overboard? Ja, hoe dan? Ik ga dat lijkt niet aanraken, hoor. Nee, ik sta te popelen om er eens flink mee te knuffelen. Kapitein! Oh, nee, hou oh, oh, je mouw! Idioot, ik doe het wel. Oh. Oh, oh. Oh, okay. Misschien heb je nog wel wat waardevols bij zich. Zoals uh, een portemonnee. Erik Bengt Billund heet hij. Bengt. Met een idiote naam. Bengt. Die portemonnee hou ik. Bing. Oh. Zo. Nu heet die Erik Plons, Bilout. <laughs> Plons. <laughs> Ach, die container stinkt nog steeds. Nou, dit is wel verwaaid tegen de tijd dat we in Djibouti aankomen. Ik heb geen idee. Arons op. Jij zei dat het lijkt van Bikker op het industrieterrein van Buringen was. Dat wist je zeker. Je zei niet zo met Djibouti. Nou, dat zei Kiki. Dat zei Kiki? Ja. De koffie is bijna klaar, hoor, commissaris. Ah. Ja, ja, of weet ik veel. Gebaarden, communiceren. Ik hou niet van honden. Bespaar me je familiegeschiedenis en arresteer Alan Carlson... voordat het nieuws uitlegt. U wilt hem alsnog arresteren? Eén woord kan ik nog wel schrappen uit mijn verhaallijn. Maar die twee anderen... ...moeten door de senior Schavuit gepleegd zijn. Anders is mijn hele plot naar de knoppen. Door wie? De senior Schavuit. Dat is mijn boek, Arendsson. Mijn boek, de bestseller die ik ga schrijven... ...zodra jij eindig eens je werk doet. Ben je al bij Carlson? Eh, uh, ik, uh... Nou, uh, Je gaat te langzaam, vriend. Uh, nog niet, maar ik laat het weten zodra ik er ben. Schil! Zo, een lekker bakje zwarte koffie voor meneer de commissaris. Heerlijk. Ik hou ook niet van honden. Ik ben weer geen kattenmens... En een kamelemens. Nou, dat is alweer een tijd geleden hoor. En waar kan ik u mee helpen commissaris? Stockholm, Zweden, 2005. Djibouti. Heel mijn verhaallijn naar de knoppen. U kunt het toch een beetje aanpassen? Nee Bianca, dat kan niet. Het moet waar gebeurd zijn, anders verkoopt het niet. En als het niet verkoopt, dan wordt het geen bestseller. En ik wil per se een bestseller schrijven. Met quotes van talkshow hosts op de voorkant. In een pakkend lettertype, Bianca. Uh, meneer Ranelid, een pakkend lettertype. Uh, meneer Anelist, er, er komt nog een fax binnen. Alweer? Het is dit de jaren negentig. Bianca? Nee, nee, dit zijn de jaren... Oh, hoe noemen we dit decennium eigenlijk? De jaren nul? De, de, de zero's? Of de nullies? Bianca, de Fox. Oh ja, sorry meneer Andrew. Stop, stop! Wilt u dat ik hem helemaal voorlees of zal ik u een samenvattingje mailen? Ik kan ook de belangrijkste dingen highlighten in roze, oranje... Bianca! Of, of, ja, sorry. Ja, eh, uh, contact opgenomen, Hendrik Michael Hulten, Zweedstaatsbergen. Kom, kom, kom, Bianca, het, het, het gaat over het lijk van dat andere bendelid. Hompie. Officieel dus Hendrik Michael Hulten. Ja. Hij is, oh, oh, Wat? dit gaat u denk ik niet leuk ja, vinden. sneller, chop snel. Het lijk is gevonden. Toch niet ook in Djibouti? Nee, uh, nee. Mooi, nou heb ik je alsnog in de klem, Alan Carlsen. In... In Riga. Riga? Dat is de hoofdstad van Letland. Uh, tobo gestudeerd, Bianca. Nee, nee, maar ik Waarom ben... is dat lijk in Riga? Uh, hier staat dat het lijk is gevonden bij een autosloperij. Ja, stop, stop, stop. Een werknemer merkte op dat er uit een net in elkaar geperste Ford Mustang een arm hing. Dit is volslagen, idioot. Die plekken zijn totaal willekeurig. Hoe krijg ik dat ooit geloofwaardig in mijn boek? Ik vind het wel spannend. Ja, maar dat kan ik moeilijk op de cover zetten, hè? Ik vind het wel spannend. Bianca, de secretaresse. Nou, ik, ik bedoel. Oh, je dat... bedoelt er iets mee? Ah, Bianca, de secretaresse, heeft een tweede laag. Het is toch op zijn minst interessant om te onderzoeken hoe dat lijk daar is gekomen. Ford Mustang. 20.000 op de teller. Helemaal goed onder het kapie. Kenteken is al vervangen. Stinkt. Ja, ja zo'n handel is het niet, eh, Dagnis. Gejat door twee jochies bij een of ander Zweedse tankstation. Hoewel, sleutel zat er gewoon nog in, dus ja, echt stelen kun je het niet noemen natuurlijk. Maar die auto stinkt. Hey? Ruik jij dat niet? Uh, uh, nee, ik, uh, uh, ik heb als kind een honkbal tegen mijn neus gekregen. Uh, uh, waar ruikt het naar? Ooit diep in een kadaver gezeten? <laughs> Uh, nee. Op zoek naar drugs. Uh... Je weet dat de ergens achterin zit, maar een koe heeft veel darmen. Ja? En ook nog vier magen. Dus moet je uh... tot aan die elleboog, nee, tot aan je oksels, moet je ingewanden in. Hè? Met je wang tegen aan. En je schraapt met je handen langs de... Maar wat heeft dit precies te maken met die... Uh... Iets in die wagen is dood. Wat? Al zeker een wijk. Misschien een rat of een hond. Kom daar vandaan. O onder de achterbank? Oh, oh, oh, oh, jezus. Oh. Iets groter. Iets groter dan hond. Ik... Oh, oh mijn god. Sorry, maar ik koop geen auto's met like daarin. Principe dingetje. Maar... Wat, wat, wat moet ik dan? Ik, ik, ik, ken, ik ken de politie toch niet bellen? Want dan denken ze dat ik... Uh, oh, jezus, man. Ik ga de bak in. Ja, ik ga de bak in. In een zo goed als Russisch land. Oh, kut, kut, kut, kut, kut, kut, kut, kut. Rustig nou. Wat jij gaat doen, je rijdt naar auto's lopen. Auto neerzetten, rustig weglopen, niet rennen. Rustig lopen, duntje fluiten. Duntje fluiten? Maar... Rustig lopen, duntje fluiten. Ja, ja, oké. Okay. Ik zei toch, kadaver. Riga, dat bedenk je toch niet? Alan Carlson moet een moordenaar zijn. Ja. Hij moet iemand van kant hebben gemaakt. Bianca, ja, breng me iets wat stuk mag. Uh. Servies, een lampje, computer, snel. Chop, uh, chop. Lamp. En verbind me door met Aronson. Chop, chop, chop, chop. Commissaris Aronson komt via een tip bij het huis van Bos Ljungberg. Daar treft hij Alan aan. Soezend op een schommelstoel in het lentezondertje... Moet dit nu die gevaarlijke gek zijn? Op dat moment wordt Aronson gebeld door officier van justitie Raneliet. Het lijk van Bikker is gevonden. In Djibouti. De kans dat Alan daar iets mee te maken heeft is nogal klein. Daarom is het zaak dat Alan de moorden op Hompi en Gerdin zo snel mogelijk bekend. Alles op zijn tijd. Eerst koffie. Zo. Een lekker bakstje zwarte koffie voor meneer de commissaris. De Vesjöta-vlakte, Zweden, 2005. Nou ja, en zo kwam ik dus eindelijk hier. Maar u heeft het me knap lastig gemaakt, hoor, meneer Carlson. Ja, ik kan nogal een lastpak zijn, commissaris. Vraag maar aan zuster Alice van het verzorgingshuis Of aan Song Meilien... Of aan Stalin. Stalin? Ja. Ik heb hem en zijn snor ooit eens flink beledigd in een iets wat dronken toestand. Vond u niet leuk. Hé, maar hij <laughs> dat... wil u een koffiebroodje. Gunilla heeft ze zelf gebakken. Uh, ja, eh, uh, graag. Aronson. Riga. Hallo? Riga. Officier Anelie. Het lijk van Hombi is gevonden in Letland. Oh, dat is. Letland! Leg mij dat eens uit, Aronson. Uh, dat kan ik helaas niet, maar ik heb wel Alan Carlson gevonden. Wat? Waarom zeg je dat niet? Trek zijn haar uit, schraap zijn huid eraf. Ik wil, ik eis een DNA-koppeling tussen Alan Carlson en het derde slachtoffer, die Never Argen leider 13. En schiet hem een beetje op. Uh, ja, ik, ik wou hem eerst eigenlijk gewoon verhoor. Laat hem die derde moord bekennen, Aronson. Hij moet het gedaan hebben, dat moet. Dat moet, dat moet. Oh, officier, er komen mensen aan, ik eh, moet ophangen. We zijn het andere verdachten. Arresteer ze. Wie is dat? Wat moet hij? Moet ik mijn spijkertjes pakken? Arantom, hallo. Uh, officier, lijk nummer 3 komt zojuist de tuin ingewandeld. Wat? Hallo, Gedding. Bianca, waar blijft mijn boxbal? Uh, hier is hij al. Oh, oh, oh, mensen, ik kan nog nooit iemand zo langzaam aan iets uh, zien trekken. Uh, het is nogal zwaar. Dat snap ik, ja. Voor iemand die al moe wordt van een potlood slijpen. Nou, nou ik schrijf altijd dus met een balpen. Dat is niet relevant, Bianca. Ja. Die zak nou al. Nou, uh, bijna. Ongelooflijk. Waar moet ik van uh, nu van beschuldigen? Spijt zijn? Oe. Op kraaien? Bijna doodgaan? Nee, nee, nee, nee. dit gaat mij niet gebeuren. Ik kan dit nog naar mijn hand zetten. Dat boek, dat gaat er komen, Bianca. Uh, hij hangt. Ik zal een persko. Voordat die nazi's bij de media de boel weer opblazen? Oké. Okay. Waar wacht je nog op, Bianca? Een persco. Goedemiddag. Hey. Van wat sta je er dan nog? Hop, hop, hop, hop. En raam die boxbal maar weer op. Ik moet mijn speech voorbereiden. Uh. Uh, jongens, niet schrikken. Dit is commissaris Aronson. Jij hebt de pampo's gebeld? Nee, ik, ik... Waar is mijn pistool? Nee! Ik schiet hem door zijn Ik Nee, geen ja. nee, pistool in mijn Hot huis. dobber! Hij heeft een terugval. Benny, pak zijn armen. Die heeft oh, ja. jij zijn benen. Ja. Hij trapt me. Kakglijers! Ja. <tom> <tom> Dit heeft hij moet ik versterking laten komen? Wel niet. Busrukkers! Hou op met vloeken, Gerdin! Jullie zijn bekend met het feit dat Perguna Gerdin... ...mensen dood laat bloeden door ze op lugubere wijze vast te spijkeren? Betonrot! De heer hoort alles. Het is eigenlijk een hele fijne knul, hoor. Iets wat opvliegend. Print dat nichtig! Helemaal niet, het komt wel goed. De wereld is zacht als je zelf zachtjes doet. Deze man is een zware crimineel, Alan. Hij bedoelt het allemaal niet zo kwaad. Ben je er weer, Gerdin? Ja, ja, het gaat wel weer. Kunnen we je loslaten? Ja. ja. Ach, daar? Weet je het zeker? Haha. Ja. Geef je even netjes een hand aan onze gast? Nee. Gerdin? Ja, Oké. Okay. En even je excuses aanbieden, lompe zak, ja, hoor. Je? Sorry, commissaris, ik had me niet ja. meteen zo moeten laten gaan ja. Maar als u mij komt arresteren, dan zijn ik en mijn vrienden genoodzaakt om u uit de weg te ruimen Pardon? Nou, get in Nee hoor Ach jongens, kom uit toch op Jullie helpen me toch wel met het uit de weg ruimen van een woud, als het nodig is We zijn toch vrienden Er wordt helemaal niemand uit de weg geruimd, niet in dit huis Wat wil je dan, dat we allemaal de bak indraaien? De bak? Wat? Ah, oh. nee, Benny. Voor zover ik weet, zijn we zo onschuldig als een pasgeboren dwerghamster. Maar wat komt die glimmerik hier dan doen? Stockholm, Zweden, 2005. Oké, okay, de honderdjarige wordt op dit moment verhoord, evenals drie andere mannen en een vrouw. Zij worden alle nog steeds beschuldigd van... nou uh, ja... Iets. Bent u er uh, klaar voor, meneer Ranen De journalisten worden wat ongeduldig. Uh, dit loopt me niet zo op te jaren, Bianca. Ik ga al. <tankt> Dames en heren, welkom bij deze persconferentie. Is de maniaak opgepakt? Heeft hij bekend? Zijn uit? de musicalrechten al gekocht? Ja. Dames en heren, Alan Carlson is gevonden. Hij wordt op dit moment gehoord omdat hij verdacht wordt van de moorden of... Ja, hallo, joe, hier, ik heb een vraag. Vragen kunnen na afloop gezien... Mijn naam is Inger Englund. Ja. U kent mij waarschijnlijk wel van mijn zeer feitelijk nieuwsblog. Oh no, they didn't. Mevrouw Englund, zou u misschien zo vriendelijk willen of zijn... Of om... van mijn one-man-band Inger Songwriter. Na afloop kunt u alle vragen... Ik wil natuurlijk niet onderbreken. Ik zou u alsjeblieft eerst even mijn betrokken... Maar mij is ter oren gekomen dat de heer Bieloen is omgekomen bij een bomaanslag in Djibouti. Hè? Maar hoe... Ja, is... meneer Raneliet. Inger heeft haar bronnetjes. Ik ben heel benieuwd op welke manier Alan Carlson met die aanslag te maken heeft. Echt heel erg benieuwd. Nou, deze informatie is tot op heden nog niet bevestigd door de autoriteiten. En het onderzoek is natuurlijk in volle de gang. De vraag die op ieders lippen brand is natuurlijk. Is Alan Carlson een terrorist? Alan Carlson is geen terrorist, ik herhaal... Dus hij is niet schuldig aan de moord op de heer Biloen. Het onderzoek loopt nog en, en hij is op dit oh, moment... Oh, en dan uh, ving ik nog iets op. Over... Mevrouw Engeloen, vraag een afloop alsjeblieft. Dat het tweede lijk ook buiten Zweden is gevonden. Dit is nog niet bevestigd. In Estland? Letland. Ah, ik bedoel dat is... Dus het is waar. Het onderzoek loopt nog, mevrouw Engeloen. En waar en... loopt dat onderzoek precies heen, meneer ik... Ranelit? Is Alan Karlsson nou schuldig of niet? <laughs> Het onderzoek, uh, hij is absoluut schuldig tuurlijk, maar uh, op dit moment hebben uh, we. We hebben we... hem maar, mensen, we hebben U, hem maar. Het karakter van de beschuldiging, is iets dat verandert? Breaking news, Alan Carlson is onterecht beschuldigd van moord. Maar op de weblog over uw aankomende boek staat dat hij zeker wetenschuldig is. U begrijpt mij verkeerd. Nieuws-update, officier van Justitieraanlid verdraait de feiten in zijn beste Het onderzoek loopt nog. Of is Alan Carlson toch een terrorist? Want als u bewust een terrorist op vrije voet houdt, dan ga ik een heel vervelend artikeltje over u schrijven. Mevrouw Engel, alstublieft, ik ben niet. En de boekrecensie zie ik ook al helemaal voor me. De buutranenlid vol geheime codes voor Al-Qaeda. En de boekrecentie zie ik ook al helemaal voor me. De vol geheime codes voor Al-Qaeda. Goed, Oké. Maar andere te maken heeft oh. met de Ze zijn dus onschuldig. Oh, wat is er nou? Moet Ja! Oh, Benny, kus, me. Oh, Benny, kus me. Ah, ja, Zeg je daar gewoon, Pietje Poppersnoor. Sta je mooi even voor uh, jouw lul met de korte achternaam. Hè? Hey, ik ben blij voor jullie. Ja, als je bijna een terrorist geweest ja. dat oh. <laughs> Het zou niet de eerste carrière-switch zijn die ik heb gemaakt. <laughs> Nou, dat ging helemaal niet slecht, toch? Niet slecht? Hoe achterlijk ben jij, Bianca? Dat is een ramp! Alan Carlsen is onschuldig. Dat is toch geen slecht nieuws? Heel mijn plot ingestort als een bak natte kwark. Ik zou prijzen gaan winnen, Bianca. Mijn schouw zou bezwijken onder massieve beeldjes in de vorm van pennen en ganzenveren... en andere thematisch voor de hand liggende voorwerpen. Wat moet ik nu op mijn schouw zetten? Een schaal met decoratiekastanjes? Ik weet het niet. Ik, ik heb geen schaal. Nee, natuurlijk heb je geen schaal. Ken voor morgen al mijn afspraken. Ik ga persoonlijk de waarheid uit het beleven stuk kaas trekken... voordat die slomen Arons onder meer laat gaan. En daarna wil ik meteen nog een komen om deze blamage recht te zetten. Ik heb een gaskacheltje. Bianca! zo, het op. Vandaag nog graag. Gas erop. Dankjewel. Je hebt geluisterd naar... De honderdjarige jarige man die uit het raam glom en verdween. Van Jonas Jonasson. De werking: Eva Gouda en Koen Karis. Je hoorde onder meer Erik van Muiswinkel, Joop Keesmaat, Guy Clemens, Charles Groenhuizen, Ian Bok, Jeroen Spitsenberger, Plien van Bennekom, Peter Drost, Niels van der Laan, Jeroen Woe, Remco Vrijdag, Rutger de Bekker, Henry van Loon, Maarten Wansing, Lies Visserdijk, Peter van der Witte. Charlotte Nijs, Willemijn Veenhoven, Manon Blaas en Raymonde de Kuyper. Techniek, Frans de Rond. Regieassistentie, Hanneke Hendricks en Lonneke Dort. Sounddesign, Jeroen Kuitenbrouwer, Bart Henselmans en Daan Janssen. Productie, Karin van Dis. Regie, Wiebeke von Saher, Anne Lichthart en Marlies Cordia, de Hoorspelfabriek. Deze BNN-Vara-productie kwam tot stand dankzij de NPO. Volgende week deel 22. Of luister dagelijks om 5 voor 1 naar de Nieuwsbv.